Dames en heren luisteraars, hartelijk welkom bij de familie deel 10. Ja, uh, ik sta hier in de huiskamer van de familie en ik zie hier eigenlijk alleen Freek. Dus uh, Freek, zou jij je dan even willen voorstellen aan de luisteraars? Prima, graag. Fijn. Ik ben dus Freek. Ex-leraar maatschappijleer en alweer heel wat jaren, 19 om precies te zijn, getrouwd met Claire, mijn lieve vrouw. En verder kan ik de luisteraars nog meedelen dat ook mijn relatie met Nancy zich nog steeds verdiept. Dat we, zeg maar, elke week nog dichter naar elkaar toe groeien. Dat dat... Nou ja, ik ben gewoon smoor verliefd op Nancy. Maar, en daar wil ik absoluut duidelijk in zijn, ik hou van mijn vrouw. En... Um... Je vrouw en je vriendin zijn er op dit ogenblik niet. Nee, nee dat klopt. Die zijn Aha. zoals tegenwoordig elke zondag weer eens op zoek naar het hogere. Ja. Ze denken namelijk dat er meer... Inderdaad, is. Freekje. Nancy en ik voelen dat aan, dat er meer is. In elk geval meer dan in een huis rondhangende halve alcoholist die nog te lui is om een loodgieter te bellen om zijn lekkende dak te repareren dat bovendien niet eens van hemzelf is, maar van zijn moeder. Hé, hey, toen nou, al klaartje. Laten we liever genieten van wat er hier om ons heen gebeurt en de mystiek van het woord indrinken, als het ware. Der Freekje bedoelt het niet zo slecht, heus niet. Hij houdt heel erg veel van jou. Hmm. Maar hij is nu eenmaal verliefd op mij. Uh, sorry, mag ik even? Ik begrijp dat het hier de bedoeling is dat iedereen zichzelf voorstelt. Goed, best mevrouw van Aalst. En hoewel ik mij op dit moment niet in de huiskamer van de, <coughs> zeg maar, familie bevind... ...vind ik dat ik mezelf volledig het halve niet buitenschot dient te laten. Dus, uh, Bedankt, uh, mevrouw van Aalst. Goed. Zo, dat was het. Uh, dan kunnen we nu gaan beginnen... Luisteraars, het is zondagmiddag en we bevinden ons in de huiskamer van de familie Oh, uh, sorry, stop, wacht even. Nee, er is net nog iemand binnengekomen. Oh. Ja, dat is nou, nou rustig maar, stil het maar. Ja. Nee, kom maar, ga hier maar even zitten. Ja, ja? dank u. Ja, ja, ik weet ook niet precies wie dit is, maar ik kon er ook moeilijk buiten op de stoep laten staan, zeg maar. De krant. Nou, ik vertel het eens, ik wat kan ik voor jou doen? De, ik kan de krant brengen. Nou, dat is fijn. Dat is toch heel goed? Alsjeblieft. He? Dankjewel. Kijk, ik leg hem hier neer op dit tafeltje. Zie ja. je wel? Nou, rustig maar, hè? Ik ga hem straks fijn lezen. He? Ja, nou, tel maar tel ik maar. doe het nooit meer. Nooit meer, begrijpt u wel. Ja, ja, ja, dat begrijp ik, maar... Uh... Ik had er zo op gerekend. Mijn vakantie, mijn autorijlessen, de eerste aanbetaling voor mijn uitzet. En nu... Ja? Ah! Dat is voorbij. Ze stoppen. De lente begint en zij stoppen. Er kwamen niet genoeg adverteerders, dat zeggen ze nu. Ja, maar dat kan toch? Ja, maar als je een goede krant maakt, dan komen er toch ook voldoende advertenties. Ja, maar als je met derde rangs nieuws komt en dat kind van Van Gogh op het een potje laat schelden. Dan moet je niet raar opkijken dat zo'n krant het verdomd om te groeien. Ja, dat zegt mijn vriend, tenminste. Nou ja, dan is het wel heel gemakkelijk om de schuld te geven aan de adverteerders. Nou, nou, nou, maar er is toch nog wel leven na de krant op zondag, zeg maar. Nou, voor mij is het voorbij. En weet je, dus nu voor de tweede keer. Ach, in het leven moet je doorzetten. Doorzetten? Voor wie? Voor wat? Ik heb me helemaal achter het project gezet. Iedere zondagmorgen konden ze op mij rekenen. Door weer en wind ben ik gegaan. Heel de stad ben ik afgefietst om die rotkranten voor twaalf uur in de bus te doen. Ja, ja, ik en weet nu, het, ik weet het, ik nu... de krant op zondag lag bij ons stipt op de mat. Ja. Ja, bravo, dacht ik steeds, ja. bravo, dat wordt wel iets, Ja, Maar ik. het is allemaal voor niets geweest. Alles, weet u, na mijn vakantie kan ik fluiten. Dag, er komt huis wel weer eens wat, hè. Oh. Wanneer je wil aanpakken, is er overal werk in overvloed. Oh, weet u dan misschien iets... Ik, um... Ja, u. Ja, die vakantie heb ik al voor de helft betaald. En als ik de andere helft niet betaal, ben ik die ene helft, die ik dus al heb betaald, kwijt. De schofte. Wie? Nou, aan, aan wie je nog die ene helft moet betalen voor je vakantie om toch met vakantie te kunnen. Hè? Zo lag het toch ongeveer? Ja, zo ongeveer. Ja. Nou, waar nog bij komt dat ik van die fijne krant op zondagabonnees nog een heleboel geld krijg. Je meent het. Ja, ik meen het, ja. En hoe komt dat nu? Nou, dat kan ik u heel gemakkelijk uitleggen. Die krant op zondagabonnees... Sorry hoor... Die waren nooit thuis toen ik ze een paar maanden geleden... een gelukkig nieuwjaar wilde wensen. Je kon bellen wat je wilde, nooit werd er opengedaan. En als je na een maand nog met een kaartje aankwam... dat de bezorger van de krant op zondag de abonnee... een heel gelukkig 1993 wenste... dan werd je in je gezicht uitgelachen, meneer. Zeg dat het niet waar is. Het is wel waar, dat is ook alweer. Ja, dat vind ik ook. Maar, maar ik heb het allemaal bijgehouden. Hier, kijk, moet u maar zien. Wat een waslijst. Zo... Ja, de mens is onbetrouwbaar. Ja, nou, en ik zit er maar mooi mee. Op dit adres is het al niet anders. Hier? Ja. Dat kan ik me niet voorstellen. Ja, sorry, ik kan er echt niets anders van maken. Het nou, spijt nou, nou, nou, rustig, op, is me Nou, rustig, geen wegwoorden. paniek. Stel maar, hier, hier heb je een tientje, hè. En nog een heel gelukkig nieuwjaar. Oh, oh. Oh, nou, dank u heel erg, meneer. Oh, het is niets. Dat heb je verdiend. Zo. Nou nou nou nou, nou, nou, nou, nou niet meer huilen, hoor. Al die tranen is toch nergens voor nodig? Je gaat toch niet huilen op de krant op zondag? Een stapel oud papier, zou ik maar zeggen. Nee, dat is zonde van je mooie tranen. Je Droog ze toch, ja. ja. En als je straks weer buiten bent, dan denken ze nog dat ik je heb geslagen, zeg maar. Nou, nou rustig, nou maar, rustig, rustig. Hé, hey, breng die paar kranten nog maar weg en vergeet het dan allemaal, hè? Nee, nee ik, ik, ik, ik, ik, doe het niet mensen kunnen allemaal barsten. Nou, dat is nou niet aardig van je. Je moet altijd afmaken waar je aan bent begonnen. Maar nu niet, niet meer. Hé, doe. Wees een flinke meid. De mensen zitten op die krantjes te wachten. Nee, doe het niet meer. Ik kan het niet meer. Ik... Nee, nou, nou, nou, wacht, wacht, wacht, wacht. Hé, hey, ik, ik, ik, ik, ik schenk even iets lekkers voor je. Wat mag het deze? Nou, een, een wijntje, droge sherry? Hè? Sherry? Ja. Sherry? Kintje, sherry. In Spanje staan ze ermee op. Oh. Nou, doe nou maar. He? Dan breng je op Vleugels Sorry, de hoor. laatste krant op zondag. En daarbij is het voor jou oudjaarsavond. Want ja? ik heb jou net een gelukkig nieuwjaar gewenst. Ja, ja als je het zo bekijkt. Kintje, is... ik bekijk het zo en niet anders. Zo. Ja. Hier. Nou, dan maar, hè. Ja. Op wijlen de krant op zondag. Proost. Ja, nou, proost dan maar, meneer. Maar ik weet niet of ik het hele glas helemaal op kan, want ik moet nog met de brommen. Oh. en dan hoor ik met de katoe. Uh, ja. Ik maar. Zo Ja. Oh, ook oh. goedemiddag, hier schijnt het al gezellig te zijn. We hebben ja. bezoek. We hebben damesbezoek. Oh. Dat kan eigenlijk niet missen damesbezoek aan de Sherry, of het niet op kan. Claire, Nancy, mag ik jullie even voorstellen... deze lieve dame is de bezorgster van de vroegere krant op zondag. Oh, interessant. Oh, wat leuk, mevrouw Zondag. Wat leuk, ja. Ja, we hebben een beetje zitten babbelen over de media in het algemeen... en de krant op zondag in het bijzonder. En dat moet met Sherry? Uh, nou... Iedere bezo bezoeker kiep je maar vol. Nou. Wees toch niet zo beuze, dat is toch nergens voor nodig? Dat hmm. is toch straal bezoverd? Dat is is gastvrijheid, Claire. Gastvrijheid, weet uh, je wel. Freek had toch recht? Freek had helemaal geen recht, verdomme. Nou, ik denk dat ik maar weer eens ga. Oh, u uh, zit uh, mij niet in de weg, hoor. En daarbij hebt u uw bak sherry, als ik me niet vergis, nog niet op. En dat is ronduit zondag. Nee, maar de abonnee wacht. De abonnee wacht op het laatste nieuws, het is het Het laatste ik nieuws van wie? Van de krant op zondag. Begrijp dat dan. Nou, dan ga ik maar. Oh, wat jammer. Haar plicht roept. Zeker, haar oh, plicht roept. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Auf Wiedersehen. Da. Preekje. Klaartje. Over drank zouden we geen ruzie meer maken. Iedereen moest dat voor zichzelf weten. Dat hadden we toch afgesproken. Waar of niet waar. Ja, dat hebben we afgesproken. Maar... Denk aan de dienst. Ja, ja. Denk aan die preek. Die preek dat we één moeten zijn. Want... Pas als we één zijn, zijn we sterk. We moeten achter onze bisschoppen staan. Maar Frick is toch geen bisschop? Nog niet, Claire. Maar wat niet is, kan komen. Nee, dan moet toch eerst dat celibaat een grote beurt hebben gehad. Je moet voor 100 achter je geloof staan. Of niet natuurlijk. Zeg, zeg, zeg, zeg dat het niet waar is. Wat is niet waar? Jullie zijn toch niet naar een echte katholieke kerk geweest, zeg maar. Ja, ja, Freekje. Wat hadden we dan gedacht? Katholika kon het echt niet. Wel gezellig. Ik kan niet anders zeggen, hoor. Mijn God. Ja, dat zijn ze daar ook. Regelmatig God. mag ik wel zeggen. Mijn God. Was er vanmorgen, was er eigenlijk vanmorgen niet iets anders? Nou ja. Wat, nee, valt, mij God God ik weet het Wat valt mij dat van jullie tegen? Ik weet zeker. Wat valt mij dat van jullie tegen? Hé, Freekje. Nee, echt. Want de ene na de andere bisschop, die maken zijn kopje kleiner. Chantage, achterklap, geen punt. En dan maar bidden. Heel veel bidden om een beetje in de hemel te komen. En daar doen jullie aan mee. Is het is nou een ja, verloren vreepen. zaak. Daar kan je toch niet meer serieus nemen. Zeg de bel. De bel. Nog een keer die bel. Verwacht jij iemand? Ik verwacht niemand. Wat gaar. Wat raar dat er toch wordt gebeld. Wellicht nog iemand van de krant op zondag. Nou, lijkt me een beetje te veel van het goede. Maar wie is het dan? Tja. Doe uh... dan eens open. Ja, doe dan eens open. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik ben al weg. Nou. Goedemiddag, weer. Ik wil nog even wat vraagjes stellen over het opmerking. Wat is heel vervelend. Nee, hoor, nee. Komt u. Ik weet het niet. Goedemiddag. hallo. Mag ik even de aandacht? Mag ik jullie even voorstellen? Dit hier is mevrouw... Van Aalst. Van Aals, en mevrouw Van Aals, dank Goedemiddag u wel, en, uh, die is met een onderzoek Dames. bezig in opdracht van alle partijen in de Tweede Kamer, Ja, uitgezonderd, uh, uitgezonderd de Centrum Democraten. Zo is het toch ongeveer, dacht ik, uh, mevrouw Van Aals? On ja, ongeveer wel, ja. Zoals u allemaal weet winnen de Centrum Democraten sterk aan populariteit. Volgens de onderzoeken zijn ze nu goed voor ruim tien kamerzetels. Nou, nu willen alle partijen weten hoe dat komt. Vandaar dat ik u uitnodig om mee te werken aan deze enquête. Ah, ja, natuurlijk. Wat mij betreft kunnen we beginnen. Nou, wat mij betreft ook. Oh, ho, ho. ho, zeven. ik heb een probleem. Wat kan dat probleem wezen? Dat is nog eens een goede vraag. Nou ja, de vraag is eigenlijk waarom u juist ons moet hebben. Ah, nou, dat is heel simpel. Uw adres rolde uit onze computer, that's it, eigenlijk. En de bedoeling is eigenlijk dat uw antwoorden mee gaan wegen in ons onderzoek... ...dat in opdracht wordt gehouden van alle politieke partijen... ...exclusief, zoals ik al zei, de Centrum Democraten. Oh, wat heerlijk, onze stem gaat tellen. Vraag, Vraag ja, nee, één. Nee, ik ga het tellen, maar. Vraag 1. Ja? ja? Ja, voelt u zich gelukkig in Nederland? Ja? Huh? Uh. Nee, laat mij maar. Ik voel me in dit land heel gelukkig... Als ik niet iedere dag behoef te struikelen over de vuilniszakken mooi. van de buurman die iedere dag weer op de stoep staan. Mooi. Mooi? Wat bedoelt u met mooi? Ik plak aan dit antwoord geen waardeoordeel. Oh nee, dan is het in orde. Oh, wat is zo'n onderzoek toch razend interessant. Vraag 2. Ik... U bent in Amersfoort... Mm -hmm. ja. En u zoekt de weg en ja. u komt alleen maar mensen tegen die u niet verstaan. Mm -hmm. Of anders mensen die u niet in uw eigen taal de weg kunnen wijzen. Wordt u dan boos? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ja. In Amersfoort de wegvragen Amersfoort. aan mensen die je dan niet verstaan, is dat ongeveer de vraag? Inderdaad. Nou, oh. voor mij, als ik even mag, mm -hmm. is dat geen enkel punt hoor. Aha. Nee, nee toch, want zijn wij niet allen zoals wij hier zitten, op weg? Reekje. Met andere woorden zoeken wij niet allen een doel in ons leven. Sorry hoor, mevrouw. Nee. Nou, elkaar de weg wijzen, ja, daar gaat het denk ik in onze maatschappij op. Ja, had recht. Ja. Ja, had recht. Toen ik uit Duitsland kwam en Duitsland. hier ja, hech nog steg ah. wist, heeft Freekje hier mij de weg gegeven. Ja, dat is heen. ons bekend. Ja, ja, en het regende. Ja, en zoals ik al zei, ik wist hech nog steg en zo ben ik bij mijn Freekje en Claire hier terecht gekomen. En God, wat enig. Ja, bijzonder enig. Wel, dan gaan wij naar de volgende vraag. Zeg, u vindt het toch niet lastig, hè? al die vragenstellerijen op de vroege zondagmiddag? Ik oh, nee, dat... nee hoor, mevrouw, helemaal oh. niet. We vinden het allemaal heel interessant hoor. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb dat juist het door. gevoel dat ik, of beter wij, iets kunnen bijdragen aan de meningsvorming van de democratische politieke Ja, partijen. vraagt u maar raak hoor. Oh, het is eigenlijk net een televisiespelletje. Oh, ik ja. We kilo. vinden het juist wel eens interessant om zo'n enquête mee te maken. Want als je het even goed, goed nagaat, wordt alles toch onderzocht, zeg maar? Nou, in zekere zin is dat ook zo wat u zegt. Ons bureau heeft net een enquête achter de rug over wie er op de postzegels zou kunnen staan. Maar oh, daar lekker. staat toch onze koningin op? <clears throat> daar kan nog niet iemand bij. Beste Nancy, het is toevallig wel onze koningin, hoor. Nou ja, goed, jullie koningin oh, dan. Nee, nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Uh, de PTT oh. wenste erachter te komen welke kop van een bekende Nederlander er ook op zou Komen, oh, dat eigenlijk... oh, dan mag voor ja. mij van Basten er meteen op. Ja, en natuurlijk Harry Mullis. Oh, die schrijver? Ja, welke Mullis dacht je dan? Maar die Mullis, die kan toch helemaal niet daarop? Nou, meisjes, meisjes. En laat mesjes, het het ons stappen. toch. Ja, laat ons toch eens eindelijk een keer. Nou, waarom kan onze beroemdste schrijver... Op Hermansna dan? Oh, bedoel jij die leuke toon? Nee, natuurlijk niet. W.F. Hermans oh, Die mag helemaal niet meedoen, die woont in Brussel. Van buitenlander zet je toch niet op een Nederlandse postzegel. Nou, dat is je reinste discriminatie. God Claire, wat valt me dat vies van jou tegen, zeg. Het toch niet altijd zo. We hadden het er gewoon over of mulies wel of niet op een postzegel. Ah, Clairetje, dat kan wel. Alleen moet hij dan wel even die pijp uit zijn mond doen. Dan past zijn hoofd aan misschien net op. Ja, pardon. Mag ik even doorgaan? Oh. Ik heb nog een paar vraagjes. ja. Oh, laat u vooral niet door ons van de wijs brengen. Hmm. Nee, zo op zondagmiddag discussiëren wij er altijd lustig op los, zeg ja. maar. Mooi. Mijn volgende vraag is dan... Ja? ja? Ja. Ja. Goed. Hebben Nederlanders meer recht op een werkplek dan iemand uit het buitenland? Vraagteken. Ja. Ja. Mm. Hmm. Dus hmm. is niet eenvoudig. Hmm. Nee, nee, nee, nee, dat is helemaal niet of eenvoudig. Ik zou zeggen, de juiste man of vrouw op de juiste plek is natuurlijk... Daar bent u het mee eens? Uh. Ja. Ja hoor, ja. Ik vind dat we het allemaal wat Europeeser moeten zien, ja. Dus een, zeg maar, Italiaan moet bijvoorbeeld uw werkplek kunnen innemen. <laughs> Welke werkplek? Uh, nou, in theorie moet dat heel goed uh, mogelijk kunnen zijn, ja. Volgende vraag. Op zwart werk moet een strenge straf komen te staan... En de burger is verplicht om zwart werk aan te geven. Mm -hmm. Maar ook, let op, fraude met sociale uitkeringen. Maar dat is klikken. Nou, noemt u het zoals u wilt. Dus wat doen we ermee? Aangeven. Ben je gek geworden, Freek? Nou hoor toch eens wat je zegt. Ja, ik ben niet doof hoor. Nou, ik ben benieuwd. Weet je wie we dan onmiddellijk moeten aangeven? Nee? Thea. Ho, ho, ho, ik zeg, het gaat hier alleen maar om een enquête, om Thea. Dat kan dat wezen, wel wezen, maar laten we de ha hand dus in zijn eigen boezem steken. Nou, oké, okay, oké, okay. wat is er dan met Thea? Thea? Wat heeft die Thea dan gedaan? Die is toch altijd zo lief? Thea is een huishoudelijke hulp uit duizenden, maar ze werkt hier wel twee ochtenden oh. in de week zwart. Telt dat? Reken erop dat dat telt. Zeg, voor mij hoeft u niet zo ver te gaan, hoor. Het, het is maar een vraag uit een enquête. Hey, ik ga zo ver als ik wil. je toch. Niks je toch. En meneer Bazuin? Welke meneer Bazuin? Onze meneer Bazuin, die jaar in, jaar uit in dit rothuis loopt te klussen. Die doet dat toch juist heel erg goed? Die doet dat prima, alleen die doet het hartstikke zwart. Nou, nah, die paar centen. Juist die paar centen. Nou, jij zegt, dat is de moeite. Kleertje, maak toch niet zo zo'n theater? dat moet jij zeggen. Die boekhouding van die derde wereldwinkel is ook zo'n beetje vierdehands. God, nou, ja. oh, God, wat heb jij iedere maand weer veel zogenaamde representatiekosten? Dat nou. is toch ook een beetje zwart geld? Nou, zeg Claire. Als ik jou was, zou ik al nou helemaal mijn mond maar Zee, Ik denk dat ik maar weer eens opstap. Het oh, blijf uh, rustig zitten. Ik ben nee, kom je voor die enquête nog eens wat te weten? Meneer hier, die vindt dat we moeten klikken klust zelf zo zwart als het maar kan. Dat, een paar bijlesjes zeg, en, en een paar flesjes wijn. Ja en de rest en de rest is geen geld. <hijven> nou, ja. Totdat een enquête voorbij komt. en dan roept ja, iedereen dus weer. Nou, ja, dit is echt enquête. Pak maar luister. Nee, dat is totaal iets dier. anders. Nee, dan dan dan dat is totaal iets anders. Kijk, als ik dat Het is nee. Jij moet luisteren. Jij moet luisteren. Dat is absoluut niet. Nee, de telefoon. Ah, hallo, mam. Ja, ja, een hele prettige lente. Ja, u ook. Wat, mam? Naar Amsterdam om kleur te bekennen? Nee, mam, u weet dat ik niet van demonstraties hou. Nou, mam, nee. Nee. Nee, je hoeft er toch niet bij te zijn geweest om het er mee eens te zijn, zeg maar. Nee, ma mam. luister eens Mam. Nee, mam. Ik mam, ik ben echt wel solidair. Mam, even iets anders. Nee, ik, nee, ik heb geen geld nodig. Ja. Nee, dat betaal ik echt wel terug. Nee, ik bedoel. Mam. Ja, Mam, mam mag je als mens jokken? Dat bedoel ik eigenlijk. Nou, mooi. Zie je nou wel? Ik, moeder, ik heb u meteen alles verteld over Claire, Nancy en mij. Daarover heb ik niet gejokt. Ja, ja, dat weet ik. Ja, ja, u bent, ja, goed, u bent het er niet helemaal mee eens, maar ik heb er niet over gejokt. Ja, zo is het, moeder. Ja, helemaal mee eens, man. Ja, jokken mag niet. Nee, kardinaal ook niet. Nee, de bischop mag ook niet jokken, maar mam, mam luister eens, mag professor Loede Jong jokken? Ja, Loede Jong van de bezetting, ja. Ja, ja, prachtig deed hij dat, ja, heel spannend, ja. U hebt alle boeken en u hebt ook alle delen op video, ja, ja, fantastisch, ja. Wat, ja, ach, wat kan zo'n man toch bewogen vertellen, ja. Alsof hij er zelf bij is geweest, zeg maar. Terwijl hij in Londen zat. Hé, maam? Ach, vielen er in Londen ook bommen? Wat? Ja. Natuurlijk riep hij dat we stand moesten houden. Heel flink, via Radio Oranje. Zou ik ook doen in zijn plaats. Nee, mam. Nee, ik was toen nog niet geboren. Maar luister eens. Mag professor de Jong nou jokken? Nou, volgens A. Den Dolaard wel. Ja, zegt hij in Trouw. Nee, mama Trouw jokt niet, Trouw luistert. Ja, en Trouw hoorde van Den Dolaard dat professor Lou de Jong al in 1943 gedetailleerde feiten wist over de gaskamers in Auschwitz, maar daar nooit over gesproken heeft op Radio Oranje. Met geen woord. Ja, oké, okay. misschien had hij meer aan zijn hoofd. Ja. ja, een professor is ook een man, dat is waar. Ja, en het was oorlog, moet je niet vergeten. Ja, wat? Wat? Nee, mam, dat kan ik me niet voorstellen. Mam, wees toch niet zo achterdochtig? Het gaat toch om de feiten? Nee, als hij het wel had verteld, zou de oorlog echt niet eerder zijn afgelopen. Ja, maar als hij nou twaalf of dertien delen schrijft over het koninkrijkje tijdens de oorlog... ...dan maakt Lou de Jong niet uit, hoor. En als die benadering inzien wel dat rapport zogenaamd toch heeft vergeten... ...dan schrijft de jong toch nog gewoon nu nog een deeltje erbij? Nee, is geen punt voor professor de jong, nee. Ja, maar... Ja, maar moeder... Moeder? Mam? Mam, luister nou. Moeder? Moeder? moeder. Ja, uh. dag, mam.